Drie uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Een van de populairste uitjes van het moment... of het nu met collega's is, familie of vrienden... is de escape room. En laat je met de stel mensen opsluiten. Er moet codes kraken om je te bevrijden. Er zijn er honderden in Nederland en er duiken steeds nieuwe op. Niet alleen voor vermaak... want ook de nationale politie stuurt agenten de escape room in. Waarom in vredesnaam? En vandaag, we gaan verder naar het nu er zijn opnieuw naaktvideo's opgedoken die zijn gemaakt in een Nederlandse sauna. De beelden staan al bijna vier jaar online en zijn meer dan 250.000 keer bekeken. Op de video's zijn naakte mensen onder de douche te zien. De beelden zijn volgens het Dagblad van het Noorden gemaakt in de sauna in Peize bij Groningen. De saunagangers zijn waarschijnlijk gefilmd met een mobiele telefoon of een kleine camera die in een handdoek was verborgen. De man die terecht stond voor de dood van Jesse van Wieren... is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs. Dat is vier jaar meer dan hij eerder kreeg bij de rechtbank. Van Wieren verdween op 1 januari 2016. Een paar dagen later werd zijn lichaam gevonden... in de tuin van Rowan P. in Kloosterburen in Groningen. Hij was onder meer 23 keer in zijn nek gestoken. P. zegt dat Van Wieren ruzie met hem zocht... en dat hij Van Wieren daarna uit nood weer heeft gedood. Maar volgens het Hof klopt dat verhaal niet... De vriendin van P was eerder al in dezelfde zaak veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs. Groningen besteedt op Koningsdag aandacht aan de aardbevingen door de gaswinning. Terecht, zegt de commissaris van de Koning. Voor ons allemaal is heel belangrijk dat je geen feest viert alsof er niks aan de hand is. Er is hier in Groningen iets groots aan de hand. Groningers zijn minder veilig dan andere Nederlanders. Groningers hebben schade aan hun huizen en grote moeite om dat gecorrigeerd te hebben. En Groningen zoekt zijn toekomst. Burgers zullen op Koningsdag met koning Willem-Alexander praten... over de problemen die de gaswinning heeft veroorzaakt. De koning heeft de stad al meerdere malen bezocht... en met slachtoffers van de aardbevingen gepraat. De Franse modeontwerper Hubert de Givenchy is overleden. Hij werd in de jaren 50 bekend als ontwerper van de kleding van Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Greta Garbo, Elizabeth Taylor en prinses Gracia van Monaco. Hubert de Givenchy was 91 jaar. Een man uit Barendrecht is opgepakt vanwege bedreiging... van een kandidaatraadslid uit Rotterdam. Het slachtoffer is lid van een partij die vooral Rotterdammers... met een Afrikaanse en Caribische achtergrond wil aanspreken. Hij werd bedreigd op zijn Facebookpagina... en ook dreigde de verdachte brand bij hem te stichten. Danny Blind keert terug bij Ajax. Hij is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. Eerder was Blind onder meer trainer en technisch directeur... bij de Amsterdamse club. In de Verenigde Staten gaat de minimumleeftijd voor het kopen van sommige wapens voorlopig niet omhoog. Na het bloedbad op een school in Florida pleit president Trump ervoor de leeftijdsgrens te verhogen van 18 naar 21 jaar. Maar in een plan van aanpak van het Witte Huis staat dat er eerst een commissie komt die het verhogen van de leeftijdsgrens gaat bekijken. Ook komt er geld om leraren vuurwapentrainingen te geven en om veteranen aan te trekken als leraar. De Democraten zeggen in een reactie dat Trump is gezwicht voor de machtige wapenlobby NRA. In een plas bij Deurne in Brabant wordt vandaag gezocht... naar twee mannen die al sinds 1974 worden vermist. De politie gaat ervan uit dat ze vermoord zijn. De mannen uit Asten waren 20 en 21 jaar oud... toen ze verdwenen na een avondje in de kroeg. Er zijn nieuwe aanwijzingen dat hun auto in de plas ligt. Met apparatuur zijn collega's van de Landelijke Eenheid... vandaag het water opgegaan. En met een boot gaan zij nauwkeurig kijken hoe de bodem in elkaar zit... en kijken of daar nog zaken in te detecteren zijn. Mogelijk ligt de auto in het water. De lichamen zijn waarschijnlijk vergaan.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 Van twee dagen naar vijf dagen en uiteindelijk zes weken. Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Maar het is niet genoeg, volgens Lotte Schipper van de CDA Jongeren. Want in de huidige plannen betaalt de werkgever. En dat gaat volgens haar niet werken. Nog anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Altijd is GroenLinks tegen het ongebreidelde kapitalisme. Hè, midden in de week, maar zondags niet. Um, zondags is het inderdaad van... Zing ik ook het laat, kinderen, ja. laat ze ja. maar komen, die, die, die, die ronkende dieseltjes. Nou, de campagne die startte wellicht als een dieseltje, maar is nu op volle toe. Wat gaat er goed en wat hopen we niet meer te horen de komende tien dagen. Meer erover zometeen na half vier. In de Wereld van Morgen aandacht voor de toekomst van de televisie. Rechtstreeks vanaf het South by Southwest Festival in Texas. Nu eerst meer blauw in de escape room. Susanne Bosman. Eén Vandaag. Je gaat een afgesloten ruimte in en moet een bom onschadelijk maken... door codes te kraken onder hoge tijdstruk. Nou, dat gebeurt in een escape room, een uh, inmiddels immens populair uitje... voor groepen, vrienden, bedrijfsuitjes of iets leuks met de familie... Hartstikke leuk, blijkbaar. Maar voor sommigen meer dan een spelletje. Bijvoorbeeld voor de Nationale Politie... die tegenwoordig experimenteert met serious gaming in de opleiding. Daarover praat ik met Elke van Gelder... houdt zich bezig met innovatie binnen de Nationale Politie. Goedemiddag, van harte Goeiedag. welkom hier. En Bertrand Wegenaar, docent serious gaming van de Hogeschool Windesheim. Dag, meneer Wegenaar. Goedemiddag. Ik ga ervan uit dat de meeste luisteraars het uh, nog niet uh, gedaan hebben. Ik ken het ook, moet ik zeggen, alleen via de kinderen, hoor. Wat, wat gebeurt er? Kunt u dat eens vertellen, meneer Wegenaar, in zo'n escape room? Um, je hebt een uur de tijd om uh, een aantal puzzels op te lossen... in een ruimte die je niet kent. En het doel is dat zo snel mogelijk te doen, dus binnen dat uur. En dan ben je succesvol en dan kom je buiten en dan heb je een toptijd. En anders, ja... Ben je te laat? Ja, en als je te laat bent, moet je dan altijd in die escape room blijven? Of hoe uh, mm. ziet de rest van je leven er dan uit? Nee, ik geloof niet dat we nog een cel in Apeldoorn nee. hebben ingericht... waar <laughs> mensen dan in moeten die daar dan mogen verblijven. Nee, blijven. nee, oh, dan nee. mag je er ook uit. Als, ook als je geen enkele opdracht hebt gedaan. Dat is toch eventjes uh, goed moeten weten dan. <laughs> ja. Elk, ja, Elke van Gelder, had u voor dit uh, experiment... waar we het zo meteen over gaan hebben van de nationale politie... zelf wel eens zo'n escape room gedaan? Ik heb het zelf twee keer gedaan... En de laatste was een paar weken geleden. was voor de opening van onze politie-escape-room. En toen dacht ik, oh ja, gelukkig, we zitten op de goede weg... want het is echt ontzettend leuk om te doen. Ja, leuk om te doen, maar ik neem aan ook nuttig... want u bent het gaan inzetten dus voor agenten. Klopt. Uh, wat, wat, wanneer dacht u van, hé, hey, dat is misschien goed, uh, een goed idee? Ik heb samen met Arno Musch uh, de uh, escape room ontwikkeld voor de politie. En voor de zomer zijn wij bij elkaar gekomen... en hebben nagedacht hoe we dit het beste vorm konden geven. En in uh, februari zijn we opengegaan. Ja, het experiment, hè, want dat is een nog. Ja. Ja. Ja. Dat, dat loopt en een verslaggever Ruben Messeling... die liet zich met een aantal agenten opsluiten. Welkom bij de escape room ervaring. Bij een escape room is het meestal de bedoeling... dat je alles overhoop trekt om de clue te vinden... Dat mag nu ook, maar wel op basis van je bevoegdheden. Jullie krijgen een uur de tijd om je op basis van je paratenkennis te bevrijden. Na een uur, tijd is om en dan is het klaar. Team Escape, kom eruit uit over. Team Escape, zeg het maar. Zijn jullie klaar voor de melding over? Nou, mijn naam is uh, Diederik Heuveling en ik ben uh, student niveau 4 van de, uh, de Nederlandse politie. Je staat hier strak in politieuniform... Portofoon, pepperspray, ik zie zelfs een geweer. Ja, we zijn hier gewoon als functioneel politieagent, dan hebben we dat ook gewoon standaard bij ons. Hoe lang hebben jullie nodig om eruit te komen? Wat zullen we zeggen 50 minuten. Hou ik je aan, 50 minuten. <laughs> ja, is goed. Team Escape, verzoeken te gaan naar de sleutelweg. Is iemand onder bedreiging met een honkbalknuppel, 400 zakjes wiet, handig gemaakt. Ja, gaan wij die kant op hoor. Oké, okay, Is dus, uh, aan, aan gaan aangebellen wat er aan de hand is? Goeiedag, politie! zijn de escape room binnen gegaan. Wij zien een woning nu. En er ligt een matras op de grond. En uh, ja, er staat een bankstel. En er staan wat dingen op de buur geschreven. Doorzoekt en gij zult vinden. En er staat er in een hele kleine lettertje onder, Maar wel met toestemming. Zijn jullie al bezig met een doorzoeking over? Nou, tot nu toe blijft het nog bij uh, zoekend rondkijken. En we gaan even kijken of we ergens de toestemming voor kunnen krijgen... om uh, ook echt te gaan doorzoeken over. Ja, het zou kunnen zijn dat ik de grond uh, net al gehoord heb. wel van die ja, wapens. Dan kunnen we kunnen nog gaan uh, doorzoeken. Ja, nieuwe code. 6942. Op basis waarvan mogen jullie nu deze ruimte doorzoeken? Op grond van uh, de WWM, zoals dat heet. En dat is de uh, wet wapens en munitie. Nou, we treffen hier dus gewoon verboden wapens aan. Drie varianten van uh, zwaarden. En diezelfde wet geeft dan ons nu de bevoegdheid om uh, echt te gaan doorzoeken. Dus wij mogen uh, kastjes openmaken, deuren openen. Ja. Uh, ja. ja, drugs. Ja? Code? 8490. Yes. Oh, we lopen door de kast. Oeh. Dan moeten we met z'n allen kruipen door de kast. Langs diep enorme zeil. Nou, hier treffen we een, uh, ja, een hennepplantage aan. We zien een boompje en een aantal uh, grote potten met grond daarin. We zien uh, warmtelampen en in de hoek ligt potgrond. Je krijgt nu een formulier met allemaal stellingen in je handen gedrukt. Kun je er wat voorlezen? Voor een voltooide winkeldiefstal moet de verdachte de kassa zijn gepasseerd. Nou, dat, dat hoeft niet uh, als de verdachte bijvoorbeeld dat goed al uit het zicht heeft ontrokken, zoals ze dat noemen. Dus als je het in je zak stopt, hoef je nog niet voorbij de kassa te zijn geweest. We moeten er nog wel even achterkomen uh, wat het dan betekent, wat ik er nu mee moet doen. Het is ook weer een code om het kluisje open te vragen, Ik denk het, ja. Dat geen idee. Stop down now. Time's up, mensen. <laughs> nou, dan hebben we onze deal in ieder geval niet uh, gehaald van 50 minuten. Wat leer je hier nu van? Nou, je wordt van gewoon weer eventjes herinnerd aan, uh, aan alle kennis. Je krijgt natuurlijk vanuit de opleiding krijg je ontzettend veel mee. Ja, dat moet je dan in de praktijk maar allemaal gebruiken. En hier is het ook wel ja, ook weer een veilige omgeving... om dat dan allemaal weer een keer uh, terug te halen. Het was heel close, maar... Respect. Heel goed gewerkt. Ja, bijna gelukt zou je kunnen zeggen. Eigenlijk geldt dus dat helemaal enthousiast mee te luisteren. Het bedenker, zou ik maar zeggen, van die escape room voor uh, agenten. Beleefde het weer helemaal, hè? Ja, ik zie ja. het zo weer voor me. Ja. Ja. Bertrand Wegenaar, docent Serious Gaming. Ja. Uh, die proefpersonen uh -huh. die waren heel enthousiast uh, toen ze ja. de escape room uitkwamen. Wat levert dit, kunt u dat zeggen, wat levert dit concreet op? Uh, voor ons levert dit een, uh, een ervaring met een opdrachtgever op, in dit geval de nationale politie, waarbij zij ons en onze studenten het vertrouwen hebben gegeven om uh, zo'n opdracht aan te nemen, uh, het concept neer te zetten, um, dat uit te werken, nou, tot aan in dit geval een complete implementatie in een uh, fabriekshal in Apeldoorn. Ja, U komt er een stukje verder mee qua serious gaming. Wat levert het de politie op? Um, nou ja, de ervaring. Het is een, uh, een, een hele andere manier om uh, uh, hun medewerkers... Um, uh, in dit geval hun parate kennis te laten ervaren en te toetsen. Um, wat best wel atypisch is... Um, we doen veel van dit soort projecten, maar dan digitaal met de politieacademie. Dit is voor ons ook wel heel erg buiten de comfortzone, omdat wij meestal serious games maken die een hele digitale component hebben met virtual reality of mobiele applicaties. Dan zit je nou, gewoon achter echt... de laptop of zo bedoelt u? Nou, dan zitten onze studenten achter de laptop. Ja. Ja, en en uh, nou, als we met de politieacademie projecten doen... dan gaan die agenten soms wel schietend met een VR-bril op door de ruimte. Maar onze studenten moeten dan vooral veel programmeren... en veel modellen maken, dus uh, virtuele modellen. En nu hebben ze eigenlijk uh, een, een paper prototype gemaakt. Dus een prototype op papier. Alles uitgewerkt en getest. Totdat de politie zei van oké, okay, we hebben nu echt een ruimte. En toen zijn ze op die ruimte naar nou, al die informatie gaan neerzetten en ja, dat helemaal uitwerken. Ja. Ze hebben heel veel gedaan. Ja, het is de fysieke uitwerking van wat, wat, wat vroeger in een computerspel zat, of nog in een computerspel zat. Ja, ja. ja, elke van Gelder van de nationale politie, wat leren agenten hier? Ze leren vooral. Uh, bewustwording van wat ze nog niet weten. De politie moet heel veel kunnen en op heel veel onderwerpen heel veel weten. En met de escape room uh, willen wij graag zo'n uh, natuurgetrouwe situatie nabootsen. agenten weten niet wat ze t, uh, voor ogen krijgen... op het moment dat ze de escape room betreden. En er wordt een beroep gedaan op hun uh, vaardigheden. Mm -hmm. Op hun uh, wetskennis, op hun bevoegdheden. En de leerkurve is heel kort. Want op het moment dat je het verkeerd hebt, dan kom je ook niet verder... En op het moment dat je het goed hebt, word je meteen bevestigd... en kun je door in de escape room. En daarnaast leren ze ook uh, ja, wat ze eigenlijk al kunnen... maar er wordt een beroep gedaan op het samenwerken. Wordt dat ook geëvalueerd? Wordt dat met ze doorgesproken? Jazeker. Ja. We hebben een briefing vooraf... waarin uitgelegd wordt wat ze wel mogen en niet mogen in de escape room. En uh, achteraf brieven we en wordt er ook geluisterd naar... naar wat ze A van de escape room vonden... en B hoe ze het ervaren hebben ja. als leermiddel. Vinden ze het allemaal hartstikke leuk? We hebben verschillende groepen nu gehad en die waren ontzettend enthousiast. We hebben nog heel veel groepen te gaan en we hebben nog een flinke wachtlijst... van mensen die allemaal heel geïnteresseerd zijn en heel graag willen komen. Nou Bertrand Wegenaar, dat moet u zo als muziek in de oren klinken natuurlijk. Voor iemand die dat serious gaming zo, zo hoog op de agenda heeft staan. U zei al Zeker. van ja, voor ons betekent het ook een hoop... want wij kunnen zo ook weer verder gaan hè, met, uh, met, met het ontwikkelen van, van, van dit soort... Fysieke vertalingen van wat er op een computer gebeurt. Zijn er nog andere toepassingen die u kunt bedenken? Um, nou, als je het even puur op escape rooms uh, zou hebben, zeg maar als thema, He, want het is natuurlijk een, een bijzonder thema. Wat wij nu gewoon verkend hebben, is dat wij met, uh, met onze studenten, en dat zijn uh, vaak software-engineers of artists... maar ook studenten van helemaal buiten het techniekdomein of het, het, het, het, het, het domein... Um, dat wij alle elementen uit de wereld van gaming in kunnen zetten. Niet alleen in een digitale omgeving. Want er zitten ook wel digitale puzzels in. Hè. Er zitten elektronica puzzels in. Dus, um, dus er zitten, techniek zit er wel in. Maar helemaal ingebouwd in een uh, voor, de, voor de speler... Uh, hele realistische omgeving. Hè. Dus dat is de serious kant van gaming. En dat er lol is dat er tijdsdruk ervaren wordt. Maar ook... Um, dat er aan het eind van, van het uur... Um, positief kritisch gekeken kan worden met die studenten. Dus de hele feedbackloop. Mm -hmm. Van oké, okay, dit hebben jullie zo gedaan. Um, kijk, we geven nu best in dit interview wat weg... over die escape room, zeg maar, qua ruimtes... Uh, er hangen overal videocamera's. Dus ze worden bekeken. Daarop kan gecoacht worden. Er wordt uh, tips gegeven. Dus is een geluidssysteem over die ruimte heen. Het is ook een hele grote ruimte. Het is 1000 vierkante meter. Dus dat is wel een soort van king size. Ruimte met mm -hmm. zeven subruimtes Niet allemaal maar één kamertje kussels. begreep ik, want je kunt ook kruimdorsluip nee, nee, door weer in allerlei ja, andere ja, ruimtes ja. komen. Ja. Mm -hmm. ja, het zijn, het zijn uh, zeven uh, ruimtes die geschakeld zijn. En het vertelt dus een heel verhaal voor die agenten. Ze komen steeds in een onbekende ruimte met, die soms donker is. Soms uh, uh, bepaald licht uitstraalt. Uh, soms zitten ze opeens in een kantoorkamer. Dat dus ze denken: hé, hey, kantoor. Uh, dus ze worden steeds weer in een hele andere situatie nou. gezet. En dat maakt het uh, uh, nou, aan onze kant heel erg spannend uh, om dat te zien bij studenten, dat ze het ontwerpen en realiseren. Ja. En spannend ook voor de agenten. Worden ze er ook op beoordeeld, mevrouw Vachlan? Oh, het is, geen toets. Oh, het is nee. geen toets. Het is gewoon meer om, om je extra te trainen. Het is trainen. echt een trainingsmiddel. Ja. leermiddel. Ja. En toch zou je zeggen, ja, hartstikke leuk allemaal. Maar moeten agenten in SP niet gewoon de straat op? Moeten ze daar niet gewoon leren van een ervaren collega hoe het allemaal gaat? En ja, allereerst, het zijn niet alleen de agenten mm. in SP. Deze escape room is voor... Iedereen die te maken heeft met de kennis. En het is juist een hele veilige omgeving om hun bevoegdheden te oefenen. En ze komen hier dagelijks mee in aanraking. En in, de, uh, in de escape room kunnen ze even de rust nemen om erover te hebben... Om, mm -hmm. om met elkaar het gesprek ook aan te gaan... van wat doe jij in zo'n situatie en wat mogen wij eigenlijk? Ja, nu hebben we er iets van laten horen. Meneer Wegener zei ook van, oh, we geven wel wat prijs. Dus elke escape room altijd weer hetzelfde. Dus agenten die dit meegeluisterd hebben... die weten nu al een stukje hoe ze verder moeten komen. Ja, dat hoorde ik ook. <lacht> <lacht> Als ze goed geluisterd hebben, weten ze wel uh, een bepaalde code. Maar de escape room zoals die nu is... die staat met de puzzels zoals ze zijn. En wij kunnen in de toekomst, tenminste dat is onze hoop... dat we in de toekomst gaan doen, nog wel meer uh, escape rooms bouwen. Dank wel kunnen de studenten van meneer Wegenaar ook aan de slag uh, <lacht> gaan uh, weer uh, opnieuw. Nou, een spannende ontwikkeling in ieder geval... voor, uh, voor de training en de opleiding van uh, agenten. Ik dank u beiden voor dit gesprek. Bertrand Wegenaar, docent Series Gaming aan de Hogeschool Windersheim... en Elke van Gelder, innovatieadviseur van de Nationale Politie. Het onderwerp is trouwens ook vanavond te zien... met de collega's van Eén Vandaag op TV, kwart over zes, NPO1. En David Bol. Softzelf, natuurlijk, Tainted Love 1981. Op de luchthaven van Kathmandu, nieuws via de NOS, is dit. In Nepal is een passagiersvliegtuig bij het landen van de baan geschoven, in brand gevlogen. Daarbij zijn tientallen mensen omgekomen. Correspondent Alette André. Ja, wat is er tot nu toe um, Alette bekend over dit ongeluk? Uh, ja, dit uh, vliegtuig was dus onderweg van uh, Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, naar Kathmandu. En er zaten 71 mensen in en daarvan zijn er volgens de laatste berichten 49 mensen omgekomen. 22 liggen er nog in het ziekenhuis. Uh, van alle inzittenden inzittende waren ongeveer de helft Bangladeshi mensen, ongeveer de helft Nepalees. Ja, een paar uur geleden nog maar is het gebeurd. Is er al iets te zeggen over wat de oorzaak is geweest? Nee, uh, ja, het enige vermoeden is een technisch mankement. Uh, er was een overlevende man die in het ziekenhuis al uh, met de media heeft gepraat... die zei dat het, voor, uh, dat het vliegtuig vlak voor het landen heel hard begon te schudden. En ook ooggetuigen uh, die het vliegtuig van buiten aanzagen komen... zagen dat het niet helemaal stabiel vloog. Uh, vlak voor het landen uh, uh, besloot het ook op een andere baan te landen... dan waar het eigenlijk toestemming voor was... En daarbij kwam het terecht op de staart. Euh, vloog bijna direct in brand. Volgens een andere oogtuige klonk het alsof er een bom ontplofte. Um, nou ja, de brandweer was snel ter plaatse. Het heeft ongeveer een kwartier geduurd voordat alle vlammen uitgeblust waren. Het is natuurlijk een heel klein vliegtuig, Kathmandu Dus voorlopig zijn ook alle vluchten van en naar Kathmandu geannuleerd. Nou, verschrikkelijk verhaal. Dit, wat weet je van de vliegmaatschappij die het betreft? Uh, ja, US Bangla heet het. Uh, het is een... Kleine luchtvaartmaatschappij uit Bangladesh. Um, een, een joint venture, een Amerikaans-Bangladeshi joint venture, heeft het opgericht. En het is pas uh, na, sinds een aantal jaar in de lucht eigenlijk. Vooral binnenlandse vluchten. Um, en sinds kort ook een, in de, uh, een aantal in de regio, bijvoorbeeld ook Singapore. En dus ook Kathmandu. Het staat verder niet als, als gevaarlijk bekend. Dit is echt het eerste ongeluk uh, wat met deze maatschappij is gebeurd. Aletta, André, dankjewel. De wereld van morgen hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Austin, Texas in de Verenigde Staten... staat deze hele week weer op zijn kop voor het South by Southwest Festival. Bij de meeste vooral bekend om de muziek. Maar er is ook veel aandacht voor innovaties op het gebied van media, techniek. Verslaggever Vanessa Lamsveld is in Austin. Zij wel. Vanessa, hallo. Ja, Hoi, <laughs> goedemorgen voor jou. Zeggen wij gewone stervelingen: wij kennen dat festival alleen van de verhalen. En dan stel, stel ik me altijd een zinderende, van muziek en ja, creativiteit borrelende stad voor. Ja. Met op elke hoek en in elke kroeg een spannend optreden of een adembenemende nieuwe vinding. Hoe is het in het echt? Ja. Nou ja, zo, oh. precies zo. <laughs> dus nee, ja, nou, even, even om beeld te waar ik nu ben. Het is hier uh, half tien s ochtends. Dus ik zit hier op een terras op Second Street te wachten op mijn uh, breakfast taco. Want iedereen is hier natuurlijk helemaal in Texaanse sfeer. Maar nee, ik was al gewaarschuwd voordat ik ging uh, dat alles in Texas in Texas... Staat van dat festival. Nou, uh, dat is inderdaad ook echt zo. Even om een idee te krijgen: grootste festival in de Verenigde Staten. Uh, 400.000 bezoekers. Wat me ook opviel toen ik vlog. KLM vliegt normaal nooit direct op Austin, maar deze week wel. Nou, de sfeer is echt geweldig. Uh, Austin is de muziekhoofdstad van Texas. Uh, ja, Je ziet dus het overal. Muziek, extravagante figuren. Want het begon ook ooit als een uh, muziekfestival hier. Maar ja, over de jaren heen is het dus uitgegroeid tot een uh, gigantische conferentie. Ja, en zelfs zo dat uh, mensen zoals ik, gewoon uh, simpele journalisten, uh, het hier ook aantrekkelijk voor is. En uh, dat komt omdat ze hier nieuws en journalistiek -blok hebben. Maar het grote zwaartepunt ligt naast muziek toch ook wel echt op de tech. Uh, ja, en dat merkte je heel erg gisteren. Toen uh, was iedereen hier opeens in rap en roer. Want ja, toen bleek dat die ene techgod uh, als verrassing was opgedoken. Elon Musk. Die hebben het vast al gehoord. Hij stond niet op het programma. Maar uh, hij was hier dus opeens als verrassing. En ja, dan, dan, dan merk je gewoon uh, iedereen erna door het dak. Hij had hier een speciale vraag- en antwoord sessie. Uh, waarin hij uh, nog eens even aan iedereen goed uitlegde waarom het heel belangrijk is dat we met z'n allen naar Mars afreizen in de toekomst. Mm. En uh, ja, hij schetst een vrij donker beeld eigenlijk van het leven hier op aarde. Ik kon daar zelf als uh, nou ja, niet-textualist mee gaan, maar uh, ja, ik ben hier nog. Ook vooral voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwse journalistiek. Nou, laten we het daar dan eens over hebben. Zijn er nou dingen die jij al hebt gezien of waar je van hebt gehoord? Of van je denkt, ja, dit gaat de manier waarop we lezen, waarop we kijken, waarop jij en ik werken misschien ook echt veranderen? Ja, nee, kijk, je komt hier natuurlijk met ideeën. Je hoopt dat je hele pasklare antwoorden vindt. En dat het, hè, dat, dat, dat inderdaad. Uh... Ja, dat, dat is waarmee je terugkomt. Maar wat eigenlijk heel duidelijk is... dat we op dit moment juist midden in die tijd zitten. Dat, hè, dat de manier waarop we nieuws consumeren helemaal is veranderd. Ik bedoel, als ik hier... Tien jaar geleden was geweest. Ja, dan was het gesprek geweest... oké, okay, als in vandaag, als wij ons nieuws delen op een website... in de toekomst gaat dat helemaal anders worden. Dan zul je het allemaal op uh, sociale platforms... zoals Facebook en Twitter doen. Nou ja, daar zitten we nu natuurlijk volop in. Uh, en je ziet hier gewoon dat die debatten heel erg daarover... van hoe zorg je dat wij in de journalistiek... Gewoon goede verhalen blijven maken uh, ja, in dit digitale tijdperk, in deze tech-tijd waarin uh, dat steeds meer onder druk komt te staan. Nou, en uh, wat wel ook opvalt, en dat zal zeker voor radioliefhebbers zoals jezelf interessant zijn, dus heel veel aandacht voor audio. En uh, zelfs in de in deze tijd, hè, waarin de video natuurlijk zo dominant is... is er heel veel aandacht voor uh, audio en pod podcasts en, uh, en het succes daarvan. Nou, dat is mooi. Dat, dat ook op dat hele internationale platform... daardoor iedereen uh, wordt gedeeld. Nog, nog andere interessante innovaties uh, tegengekomen? Nou, je ziet, het zijn allemaal natuurlijk bedrijven hier die, die allemaal grappige gadgets en, en dingen laten zien. Maar de om meer te zijn, dat zijn vooral ook, heeft dat een marketing uh, doel uh, dient dat. Uh, je ziet het vooral in de grote thema's wat, wat interessant is. En ja, eigenlijk uh, wat heel erg opvalt, het gaat heel veel over kunstmatig. Intelligentie, AI, uh, toepassingen van uh, augmented reality, uh, blockchain. Dat zijn echt hele grote thema's hier. Uh, maar ook veel sociale onderwerpen. Um, en dat zie je dus ook van, oké, okay, we weten nu dat we dit allemaal kunnen. Uh, maar hoe gaan we daar uh, sociaal mee om? En, en hoe passen we dit allemaal toe? En zorgen we uh, ja, dat het niet allemaal boven ons uitstijgt? Dus ook ja, hele grote... Thema's en filosofische vraagstukken bijna. Nou, dat is mooi. Zeg elk festival. Vanessa staat bekend om uh, ja, dit festival om, om het internationale karakter. Er wordt ook uh, steeds uh, zijn de Nederlandse bands, bedrijven, start-ups. Uh, vallen ja. we ook een beetje op tussen dat internationale geweld? Nou, we hebben hier zeker uh, uh, proberen we ons neer te zetten. Er is een uh, Nederland huis, Nieuw Dutch Wave. Uh, dat gaat uh, vanmiddag officieel open. Nou, er is van alles te zien: van jonge tech start-ups die daar nieuwste ideeën gaan pitchen, tot, uh, nou ja, tot kunstinstallaties. Um, en er is ook een. Uh, want we zijn dus de hele dag door debatten. Er is ook een debat over The Secrets of the Dutch Festival Scene. Uh, met. Uh ...sprekers van Amsterdam Dance Event en het Nederlandse festival Down the Rabbit... ...want het blijkt dat wij Nederlanders enorm voorlopen op het gebied van festivalinnovatie. Dan moet je denken aan innovatieve betaalsystemen, podiumontwerp. Dus die kennis wordt hier ook gedeeld. En later deze week, dan is het ook meer het muziekdeel... ...dan zijn er ook nog Nederlandse muzikanten die optreden. Oké, okay, nou heel veel plezier daar nog uh, in Osten, uh, Vanessa Lampsveld vanaf het South by Southwest Festival. Hoe vind je zelf eigenlijk dat het gaat? Nou, dat is de openingsvraag bij een beoordelingsgesprek. Wij leggen hem voor aan een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Wat vinden zij van de campagne tot nu toe? En wat vindt politiek commentator Remco Teulings ervan? Dat zometeen. En wat vind jij er eigenlijk van, Lammert? Of ja. zullen we het maar gewoon hebben over trending <laughs> vandaag tegen ja, vieren? Ja, ik vind wel iets uh, van een rare tweet van schrijver Leon de Winter. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En ja, weet je nog, the beast from the east, de Russische beer, hij komt terug. Niet. Ja. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. We zijn helemaal klaar mee. Door Meegens. <laughs> Opnieuw zijn er video's opgedoken met naakbeelden gemaakt in een Nederlandse sauna. Die beelden zijn volgens het Dagblad van het Noorden... gemaakt in de sauna in Pijzen bij Groningen. Filmpjes staan al bijna vier jaar online... en zijn meer dan 250.000 keer bekeken. De Franse modeontwerper Hubert de Givenchy is overleden... werd in de jaren 50 bekend als ontwerper van de kleding van Audrey Hepburn... Lauren Bacall, Greta Garbo, Elizabeth Taylor en Prinses Gracia van Monaco. Hubert de Givenchy was 91 jaar...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 En Danny Blind keert terug bij Ajax. Hij is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. Eerder was Blind onder meer trainer en technisch directeur... bij de Amsterdamse Club. Dorad, dankjewel. Arnoud Broekhuizen van de ANWB, verkeersinformatie. Suzanne op de A12. Vanuit Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd... bij het knooppunt Oude Rijn. Daardoor staat er tussen lunetten en Oude Rijn... een file van 5 kilometer. De vertraging is inmiddels opgelopen tot meer dan een half uur. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De campagne is voor de gemeenteraadsverkiezingen die draaien op volle toeren. Volgende week, u weet het, dan is het zover. Politiek commentator Remco Teulings, laten wij eens kijken. Remco over iets van een stand van zaken is op te maken. Ja, merk je. Ja, ja. Hoe merk jij in Den Haag dat het op het moment verkiezingstijd is? Nou, als ik zelf op de fiets zit, uh, merk ik dat er volop wordt gevlaard... en dat er ook zelfs een heuse afficheoorlog gaande is. Dus uh, met name tussen het CDA en de groep De Mos. Als je in de buurt van de Hofvijver komt, uh, moet je maar eens even opletten. Daar staat uh, een groot bord en dat is afwisselend door het CDA... en door de groep De Mos helemaal bezet. Uh, ja, en wat je verder natuurlijk opvalt, dat is in de media... dat alle landelijke kopstukken uh, stelling hebben genomen. En op, opeens zitten er dus ook allerlei landelijke thema's in die campagne... Ja, ja, ja. Zeg, op dit moment, begrijp ik, is in Den Haag het Libelle Nieuwscafé bezig. Mooie traditie. Daar Klots. worden nu uh, Jesse Klaver, Lilian Reinse, Thierry Bordet... Klaas Dijkhoff bevraagd door Ebru Umar. Uh, verslaggever Emiel Vaassen is daar ook. Uh, Emiel, heel veel vrouwen uh, traditiegetrouw die daar aan het luisteren zijn, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. In het Haagse café Dudok zitten ongeveer 120 libellenlezers. Maar ook afgewisseld vragen van zo'n 50 studenten die hier zitten. En vooral die libellenlezers, vrouwen, die luisteren naar die vier jonge fractievoorzitters. Want zo staat het op het affiche als je hier binnenkomt. Het zijn allemaal dertigers. Klaas Dijkhoff, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen en natuurlijk Thierry Baudet. En die libellenlezers, die mogen hier vragen stellen aan die politie. En dat gebeurt, kan ik je zeggen, echt veelvuldig hier. Nou, ja, nou zei Remco al, ja, die landelijke thema's... die ga je ook steeds meer tegenkomen, nu ook lokaal. Wat zijn daar de thema's die er voorbij hoort komen? Ja, hier eigenlijk weer datzelfde plaatje. Heel veel landelijke thema's. Ik sta hier nou een half uurtje te luisteren. En dan hoor je voorbij komen de natuur, het klimaat. Het ging net over uh, statiegeld op flesjes. Een uh, verkiezingsthema van Jesse Klaver... dat uh, voor het voetlicht werd gebracht. En ook uh, bijvoorbeeld een student die vroeg hoe zit het met lobbyisten hier in Den Haag. Die had daar zijn scriptie over geschreven... en die wilde wel weten hoe dat zat van die politici. Uh, voor dit debat vroeg ik wel eerst nog aan Lilian Marijns en Thierry Baudet... Hey, het is nog anderhalve week, hoe staat het ervoor met die campagnes... en wat zijn vooral de ergernissen? Wat valt jullie op? De grootste ergernis is denk ik wat mij betreft dat um, deze verkiezingen volgens mij moeten gaan over lokale thema's. Dus goede zorg, een betaalbaar huis, een veilige buurt. En dat het nog te vaak gaat over welke politicus heeft nou weer aangifte gegaan tegen welke politicus. Daar zijn wij hier in de nageeldruk. De brengen. relletjes. Ja, maar dat interesseert de mensen in het land volgens mij veel minder. En ik hoop dat die laatste anderhalve week vooral gaan over de thema's die mensen belangrijk vinden. En waar straks ook die gemeenteraadsverkiezingen over gaan. En u als landelijk kopstuk... Moet zich dan misschien maar een beetje terugtrekken? Ja, nou wat ik probeer te doen is onze lokale afdelingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Dus afgelopen week ben ik bijvoorbeeld in Delft geweest. Daar voert onze actie al heel lang samen met huurdersactie om uh, sloop van huizen tegen te gaan. Nou, dan ga ik daar naartoe. Maar dan vooral om hun een steuntje in de rug te geven. En uh, ja, niet om, om te denken dat het hier besloten wordt natuurlijk. Want dat is ontzettend op 21 maart mogen de mensen dan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar moet het ook vooral over gaan. Ja, ik heb hem wel een ding geërgerd, maar ik... Het gevoel dat overheerst is vooral optimisme. We zijn heel enthousiast voor onze plannen en we hebben ontzettend veel zin in. En, uh, ja, ik denk dat we een hele positieve campagne hebben gevoerd. Waar ligt nou die laatste anderhalve week het... Peerpunt. Wat is de prioriteit? We willen laten zien dat we ook echt concrete werkbare oplossingen hebben. Dus het is niet alleen maar klagen, niet alleen maar zeggen wat er niet deugt. Maar vooral ook laten zien dat het anders kan. Toch resulteert dat ook bijvoorbeeld bij jou bij het afzeggen van een aantal debatten. Een aantal mogelijkheden om jezelf te uiten. Ja, uh, dat hangt natuurlijk altijd af van de omstandigheden. Uh, we hebben gezegd, uh, Alexander Pechtel die zo ontzettend laag, uh, flauw uh, met modder aan het gooien is, daar heb ik geen zin meer in. Maar ook bijvoorbeeld vanochtend, als je bij BNL, ja. bij Goedemorgen Nederland, als hoofdredacteur wordt uitgenodigd van het programma. Ja, ja ik vond het ook heel jammer dat uh, zij uh, op geen enkele manier flexibel wilde zijn in wat ik wilde bijdragen aan het programma. Ik werd een frame ingeduwd. Uh, met hun filmpjes, hun onderwerpen. Ja, dat noem ik. Dat, dat heet journalistiek toch? Nou, ik dacht dat ik gastroutreducteur was. Nou, Jerry er niet helemaal tevreden over hoe dat dan uh, was gegaan. Remco Teulings, uh, ja, Lilian Marijnen hoorden we ook. Hoe uh, beoordeel je wat, uh, wat zij zeggen? Ja, het zijn toch de landelijke kopstukken. Uh, hoewel Lilian Marijn zegt, ik wil het er eigenlijk niet uh, over hebben. Gaat het toch weer over uh, landelijke uh, onderwerpen. Mm. Um, ja, doe je al dan niet mee aan debatten. Uh, de randverschijnsel, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Zeg, uh, vier jonge fractievoorzitters, zo werden ze daar neergezet. Allemaal kampen ze met de nodige relletjes in aanloop naar de verkiezingen. Uh, Rotterdam ja. bijvoorbeeld. Remco, gedoe in het linkse kamp, vertel. Ja, om het dan maar eens een keer over een lokaal relletje te hebben voor de verandering. Mm. In Rotterdam hebben we een tijdje geleden de linkse partijen SP GroenLinks en PvdA een samenwerkingsverband gesloten met de islamitische partij Nida. Dat deden ze om tegenwicht te kunnen bieden aan de combinatie die er ook is tussen Levo Rotterdam en Vorm voor Democratie. En van die tweestrijd hopen ze dan een beetje te kunnen uh, profiteren. Maar ja, daar werd bij die aankondiging al een beetje vreemd tegen aangekeken... van linkspartijen linkspartij met de religieuze partij, kan het wel. Bij de landelijke partij levert dat al gefronste wenkbrauwen op. Dat zei uh, Lodewijk Asscher ook afgelopen weekend van de PvdA. Maar ja, die lieten het aanvankelijk een beetje gaan. Maar uh, ja, gaandeweg de campagne levert dat toch problemen op. Want er is nu een tweet van uh, Nida opgedoken uh, uit 2014. Nieuwsuur kan er mee Aanzetten. daarom stelt Nida de staat uh, Israël op één lijn met IS. Ja, en nu zie je dat die landelijke partij... het op zich in één keer wel zorgen maakt. Uh, Arsen heeft direct contact gezocht met een lokale leidsrecht in Rotterdam... en die heeft hem kunnen geruststellen... Ik denk dat daar wel een rol speelt dat de PvdA, uh, de, de allochtone kiezer... die zich kwijtgeraakt, toch weer aan zich uh, wil binden. Uh, maar SP-leider uh, Lilian Marijnis, die was vrij, vrij duidelijk. Uh, ik denk dat hij een beetje spijt heeft dat ze niet heeft ingegrepen, Want die zei dit weekend van ik zou die keuze niet gemaakt hebben. Ja, goed, en en GroenLinks-leider Jesse Klaver kiest juist voor de vlucht naar voren. Die zegt nou het is in de partij een hele progressieve partij gebleken. Dat vind ik het belangrijkst. Ja. Marijnis en Klaver kiezen dan uh, voor een andere verdedigingslijn? Ja, dat is wel opvallend. Klaver wilde alle kiezer kennelijk uh, aan GroenLinks binden. Dat is op zich logisch. Maar uh, dat daarbij problemen kunnen ontstaan, dat weet hij als geen ander. Want hij heeft uh, nog, geen, uh, nog ja, ruim een jaar geleden, was het ongeveer... heeft hij een lokale GroenLinks'er van Turkse command... de partij uitgezet, omdat hij zich een aanhanger van Erdogan uh, toonde. Nou, toch is hij dit verband met uh, Nida aangegaan. Uh, maar Reinissen die heeft kiest een andere strategie... maar die wil juist de linkse kiezer die in het verleden naar de PVV is overgestapt weer terugwinnen. En dan denk ik ja, het laatste wat je dan moet doen is een alliantie met een islamitische partij uh, sluiten. Op even los van het feit dat volgens mij een linkse uh, progressieve politiek van oorsprong echt seculier is. En dan is het vrij logisch dat samenwerking met zo'n religieuze partij ja. uiteindelijk tot uh, problemen leidt. Ja, ja. Zeg, Jesse Klaver heeft uh, ook het politieke debat rondom het salaris van de ING Topman-Hamers, het gesprek van de afgelopen ja. week, en naar zich toegetrokken. Ja. Werkt aan een spoedwet, liet hij gisteren weten. Um, uh, gaat het bij zo'n mededeling dan om het gebaar of om de inhoud... Nou ja, uh, beide, maar het zijn natuurlijk gewoon uh, verkiezingen die eraan komen. Dus het heeft een hoog uh, symbolisch gehalte ook. Kijk, de, de, in dat westvoorstel uh, zou dan moeten staan... dat de minister van Financiën goedkeuring geeft... Uh, als de bestuurder van zo'n zo, zo, systeembank... een hele belangrijke bank voor ons economisch systeem... als die een salarisverhoging uh, wil krijgen. En dan zou je zeggen, nou ja, op zich niet zo'n gek voorstel... want vorige week werd er nog een motie dat salaris van de hamers werd afgekeurd door bijna de hele Kamer uh, aangenomen. Maar ja, zo'n motie met morele verontwaardiging is natuurlijk anders dan zo'n wet. Uh, dus daar zoon, ja. uh, waarschijnlijk, zullen waarschijnlijk wel een hoop bezwaren op komen. Ja, gaan andere partijen met Klaver mee? Nou, ja, dat denk ik dus niet. Kijk, hij zegt... Uh, dus wat dat betreft is het echt een campagnestunt. Uh, hij zegt, nou goed, al die, die, die partijen in de Kamer hebben vorige week gezegd... we vinden het onaanvaardbaar Dus die moeten eigenlijk wel voor zo'n wet zijn. Uh, maar bijvoorbeeld de coalitiepartijen die hebben vorig jaar nog in de, de Kamer gestemd... voor een, uh, een, een voorstel voor het versoepelen van bonusregelingen. Dus die, die gaan daar waarschijnlijk niet in mee. Ja, en dan is het dus makkelijk scoren voor Klaver. Is er steun voor de wet? en Is er in held? Is geen steun? Dan kan hij zeggen die andere partijen deugen niet. Want ze wijzen alleen met het vingertje, maar willen niks doen. Zeg Remco, nog even iets wat mij opviel net. Klaas Dijkhoff die kwam mm -hmm. voorbij. Hebben we nog, nog niet zo heel veel gezien ja. in, de, in, in de campagne? Net, net hoorden we hem trouwens ook niet eens aan het woord. Hè. Vaak nee. zien we toch Mark Rutte deze weken. Wat vind je van de VVD-campagne tot nu toe? Ja, die is vrij stil. Uh, kijk, misschien vertrouwen ze een beetje bij de VVD... op uh, de gunstige positie die ze hebben in de landelijke peilingen. Want daar gaan ze redelijk afgetekend aan, uh, aan de leiding. Uh, dus misschien is het een soort van gemakzucht. van we redden het wel met, uh, met, met name als Rutte dan vaak het land ingaat. Maar ik zou me toch als ik de VVD was een beetje zorgen maken. Want vandaag kwam er nog een peiling van Maurice de Hond naar buiten... over hoe het gaat in Amsterdam. En daar lijken ze maar op vier zetels uit te komen. Dat is even groot als vorm voor... Uh, democratie. Ik zou zeggen, er is een hoop werk aan de winkel voor de VVD... die moet echt wel zichtbaarder worden, zichtbaarder worden zeker in de hoofdstad. Nou, Ze hebben nog tien dagen, we hebben nog tien dagen. Oh, er ja. kan nog zoveel gebeuren waar we het over kunnen hebben tot die tijd. Remco Ik hoop het voor de VVD in ieder ja. geval. Zeker, we spreken elkaar zo weer. We gaan eerst naar nieuws via de NOS. Want in gemeenten met tamelijk veel groen ligt het aantal zelfdoningen gemiddeld lager... Een gemeente met weinig groen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht... Het onderzoeksinstituut Nivel en twee buitenlandse universiteiten. Redacteur gezondheidszorg Rinke van de Brink is hier. Rinke, ja, kun je dan zeggen dat uh, als je in een stad of een dorp woont... met heel veel groene parken, dat dan de kans op zelfdoding kleiner is? Nou, zover gaat het net niet, want ze hebben niet kunnen vaststellen... dat het door het groen komt. Het is dus niet zo, als je maar genoeg park in de stad hebt... dat je dan geen zelfmoord pleegt. Maar ze zien wel in steden waar veel groen is... Doen minder mensen dat, dus is het risico dat iemand dat doet uh, kleiner. Hmm, ja. Wetenschappers zijn voorzichtig, dus wat jij vraagt, daar zullen ze nee op zeggen. Ja, wanneer is het dan te maken met, met, met, met de rust en de ruimte en uh, de, de ontspanning die dat brengt? Ja, ja, voor, dat klinkt je, een uh, beetje dat in, je denkt: ja. In een groot ja. park, uh, het Kralingse bos of het Vondelpark in Rotterdam en Amsterdam, uh, daar is geen industrie. Daar lopen geen snelwegen, daar ligt geen luchthaven. Dus er zijn veel factoren die uh, goed zijn voor mensen. De lucht is er, is er beter ongetwijfeld dan uh, langs de, de ringweg om de grote steden. Uh, dus het gaat om dat soort dingen. Dus het heeft ook wel een beetje uh, nou, En op dat deur. moet effect hebben op hoe, hoe je je voelt dan? Ja, dat heeft effect op mm -hmm. hoe je je voelt. Want je ziet dat gemiddeld er minder zelfdoningen plaatsvinden. En ook wel behoorlijk wat minder. Want zelfs als je corrigeert voor armoede en scheidingen... en werkeloosheid en het aantal mannen... want dat zorgt ook voor een hoger zelfmoordcijfer... dan nog uh, is er tussen de groenste en de minst groene gemeente... een verschil van 12 procent. Dus dat is toch wel mm -hmm. ja, behoorlijk wat, hè? Ja, maar goed, dit hebben we nu vastgesteld. Uh, uh, die gegevens die zijn er... Uh. Wat moet daar verder mee gebeuren met die vaststelling... dat waar veel groen is, dat het aantal zelfdodingen lager is? Ja, onderzoek gaat al door. En um, het bijzondere eraan is dat het in uh, bijna alle Nederlandse gemeenten... 398 van de 403 gemeenten is het gebeurd met cijfers van die gemeente over hoe het daar is... maar ook met cijfers van het CBS over zelfdoding. En nu gaat dat op individuele basis bij miljoenen mensen gebeuren. Ik geloof zelfs bij 9 miljoen inwoners van ons land... gaan ze kijken wat nou factoren zijn... Uh, die een rol spelen bij het risico dat iemand zichzelf dood. Ja. En dat is wel een heel bijzonder onderzoek. door Met, ja. de enorme hoeveelheid data die je hebt. En ja, dat gaat een tijdje duren, natuurlijk, dat is ingewikkeld. Maar ja. dat zou tot kan hardere me voorstellen, conclusies moeten leiden. Rinke, dat het er op een gegeven moment toe leidt conclusies, maar dan ook nou ja, dan maar meer groen. Alles wat helpt. Wie zal het zeggen? Daar zal het en daar moet dan wel uiteraard. plek voor zijn. Ja, precies. Goed, we gaan het allemaal zien. Dankjewel voor nu. Redacteur Gezondheidszorg van de NOS Rinke van der Brink. Gaan wij verder met de politiek, want binnen enkele maanden realiseerde D66 minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ieder geval één van de plannen uit het regeerakkoord. Uitbreiding van het partnerverlof bij de geboorte van een kind. Nu krijgen partners twee dagen betaald verlof, vanaf januari volgend jaar wordt het vijf. En in de zomer van 2020 komt daar nog eens vijf weken verlof bij. En dat moeten werknemers dan wel gedeeltelijk zelf betalen. Nou, de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, denkt dat dat plan niet gaat werken. Contact nu met Lotte Schipper, hier in de studio, voorzitter van CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. mevrouw um, Schipper, uitbreiding van twee dagen naar zes weken... voor 70 betaald via een WV-uitkering... Uh, dus opgebracht door werkgevers en werknemers... Waarom is dat niet genoeg? Ja, nou ja, in ieder geval is het natuurlijk heel erg goed dat deze plannen nu worden gemaakt. Nederland loopt enorm achter als het gaat om vaderschapsverlof. Op andere landen, kijk naar Zweden, kijk naar IJsland, waar vaders 90, soms wel uh, meerdere maanden betaald verlof krijgen. Nou, ik denk dat dat een hele goede zaak is dat we dus als Nederland nu ook zeggen, nou, die stappen moeten wij ook gaan nemen. Maar op dit moment gaan die stappen niet ver genoeg. Het gaat naar twee, van twee naar vijf dagen, zoals u net aangaf... Mm -hmm. Uh, en dan pas in over twee jaar gaat het dan naar zes weken. Echter wordt er inderdaad maar 70% van het salaris uitbetaald. En dat heeft natuurlijk wel een impact op allemaal jonge ouders. Waarvoor de situatie, hè, het krijgen van een kind... is natuurlijk een hele mooie periode. Maar dat is al een hele dure periode. Vaak jonge ouders zitten met flexcontracten... hebben vaak nog een studieschuld. Dan komt er nog een dure ziekenhuisbevalling bij. Kraamzorg. Ja, moeten uh, zich ook in op. de woningmarkt vechten meestal. Op de een of andere manier. Klopt, er komt natuurlijk ja. heel wat bij kijken. Mm -hmm. En zeker wat betreft jonge ouders zeggen wij... overheid betaalt dat vaderschapsverlof Helemaal. Voor, deze, voor deze vaders. Ja. Inderdaad, voor zes weken. Oké. Okay. Remco Teulings, politiek commentator. Dit speelt Remco uh, al jaren in de Kamer. Hè. Het thema komt steeds Zeker. weer even naar boven. Op zich opvallend zou je kunnen zeggen... dat dat ouderschapsverlof al een beetje wordt opgerekt. Ja, ja wat je zegt, het is al jaren een wens van de politiek... dat er iets aan wordt gedaan. Uh, vooral die armzalige twee dagen waar je dan als vader recht op hebt... Uh, had gelukkig destijds een heel coulante werkgever, dat had ik ook meteen gehad. Ja. Uh, dat is natuurlijk van de gekke dat je daarvan afhankelijk bent. Maar er was nooit geld voor. Uh, het, het kost natuurlijk een hoop, zo'n regeling. En sinds de crisis van 2008 was het natuurlijk al helemaal geen cent. Uh, maar aan het eind van de vorige kabinetsperiode deed uh, minister Asscher opeens een voorstel. Want die ging er toen over om het vaderschapsverlof te verruimen naar drie dagen. Ja, en dan heeft het huidige kabinet nu een schepje bovenop gedaan. Dus uh, ja, het is wel, uh, nou ja. okay, is het dus tijd om dit te doen. Een kwestie van geld en niet zozeer van politieke opvattingen over... of uh, vaders nou betrokken, bla, bla, bla minder, dat soort zaken? Meer. Oh, okay. want dat, dat, dat ja. het ruimer moest... Dat, daar was de politiek toch uh, mm -hmm. wel redelijk breed van overtuigd... dat het moest gebeuren. Ja. En nou vindt mevrouw Schipper van het CDA het allemaal niet genoeg. U vindt dat de belastingbetaler, zei net net, ervoor op moet draaien. Maar ja, dan zeg je toch... het krijgen van een kind is een individuele onderneming. Dat zou is... Schipper, ja. ja. Um, nou, kijk... Als samenleving uh, moeten we ook voor elkaar zorgen. Ik denk dat het dus heel belangrijk is... Um, dat vaders de mogelijkheid krijgen om ook de zorg voor het kind op zich te nemen de rol van de vader moet net zo belangrijk zijn als die van de moeder. En daarnaast denk ik dat het goed is dat we investeren... in, um, in de arbeidsparticipatie van vrouwen. En juist waar die arbeidsparticipatie van vrouwen juist het laagst is... Ja, juist daar gaat deze regeling dus niet voldoende helpen... omdat je alsnog een derde van je salaris moet gaan inleveren. Ja, nou, De beste bedoelingen, dat, dat neem ik direct aan. Nou is er wel eens berekend dat uitbreiding naar vijf dagen verlof... betaald door de overheid al 75 miljoen euro per jaar kost... Kun je nagaan wat uw voorstel moet gaan kosten? Ja. Er is wel een beetje meer ruimte, gaf Remco al aan. Ja, die vraag begrijp ik natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van prioriteiten stellen. We hebben een zeer kundige minister van Financiën... als u het mij vraagt. En ik denk dat we daar uh, wel oplossingen moeten kunnen vinden. Ja, je kunt ook zeggen, je kunt ook overvragen, hè, dat op een gegeven moment kan het draagvlak voor dat zojuist door het kabinet uitgebreide verlof hiermee toch weer onderuit gehaald wordt. Nee, maar nogmaals, als Nederland lopen we hier echt op achter. We zijn een van de weinige landen met zo'n schaal uh, vaderschapsverlof en dus zeker bij jonge ouders die al uh, moeite hebben, vaak op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, moeten we juist hen een steuntje in de rug geven en dat zij net net zo als de moeder een grote taak uh, ja. op zich kunnen nemen voor de zorg van een pasgeboren kind. U neemt het op. Voor de, uh, voor de jonge vaders en de aanstaande vaders. De vraag is hoeveel partners zitten er nou op zo'n lang verlof uh, te wachten. Dit zei een aanstaande vader vorige maand nog op de negen maandenbeurs. Twee weken vind ik prima dan of zo, hè, leuk. Maar zes weken vind ik overdreven. Nou, weet u mevrouw Schipper of, of partners echt zitten te wachten op uitgebreid verlof? Het zal niet voor elke partner gelden. Um, maar er zijn een heel groot aantal aan partners die dat die daar wel op zitten te wachten. En laten we ook niet vergeten de vrouwen. Ik weet in de categorie van twintigers... meer dan de helft van de vrouwen maakt zich zorgen... om haar positie op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. ja, minister Koolmees trouwens uh, is niet van plan... om de uitbreiding van het verlof uh, te betalen uit belastinggeld. Ligt in Nieuwsuur toe waarom hij vindt dat werkgevers en werknemers... het toch samen moeten betalen? Nou, Dat ik ook vind dat het belang van werkgevers is uh, om uh, mensen uh, gezond en fit weer terug te krijgen uh, op het werk. Ook na de geboorte van een kind. Maar ook dat het belang van de werkgevers is om mensen de, de combinatie van arbeid en zorg goed te laten uitvoeren. En nogmaals, in het regeerakkoord is een totaalplaatje gemaakt waar de vennootschapsbelasting in zit. Waar milieubelastingen in zitten en waar dit ook in zit. En per saldo is dat een evenwichtig plaatje. Uh, maar ik vind het vooral, vooral goed dat werkgevers het doel ondersteunen. Namelijk dat het verlof moet worden uitgebreid. Omdat ze zien dat op de moderne arbeids maakt het echt belangrijk is. Ja, dat was meneer Koolmees, Lotte Schipper van het CDJ. Hoe kwalificeert u dat? Als u Koolmees daarover hoort praten, denkt u van ja, enerzijds geeft hij positieve signalen, maar hij zet toch die laatste stap niet? Ja, en dan vraag ik me ook af namens wie meneer Koolmees precies, precies spreekt. Want als je kijkt naar hè, de voorstellen van de CER, die ook zegt overheid: ga dat vaderschapsverlof betalen en, en betaal die CDJ. Ik ben het weken, helemaal met u eens. Als werkgevers ser? Ja. en werknemers uh, hun inspraak hebben gedaan, ja, dan snap ik niet dat minister Koolmees. Dat voorstel uh, niet wil overnemen. Ja, donderdag wordt er over gesproken hè, met de SER. Dat Tot? klopt. Ja, ja. Wat gaat ja. u nog doen? Nou ja, ik hoop dat de SER uh, voet bij stuk houdt. Want dit is echt veel te belangrijk. Ja, ik wens u succes daarbij. Dankjewel. Bedankt. Lotte Schipper van de Jongerenclub van het CDA, het CDJA En dank ook Remco Teulings, politiek commentator. En die spreek ik morgen weer. Trending vandaag. Ja. Hier is Ammert. Ja, lekker weer is het buiten. Hè? Ja, oh, lekker zacht. Ja. 16 de lente grade. is begonnen en die duurt. In ieder geval tot juni, en dan wordt het zomer. En dan, uh, nou, nou ja, dan zien we over een tijdje wel weer. Daar moet ik je helaas bij ja, teleurstellen. Ik was er allemaal bang uh, voor. Ruim vooral je muts en sjaal niet op. The Beast from the East, de Russische beer... die twee weken geleden nog voor schaatsweer zorgde... komt namelijk waarschijnlijk weer terug. Daarvoor waarschuwt weerman Mark E. Putto... de man achter het Twitter-account Weerprimeur. Volgens hem zijn de traditionele weervoorspellers... zoals het KNMI veel te voorzichtig... met hun weekendvoorspellingen. En kunnen we ons zaterdag zelfs opmaken voor sneeuw. Volgens hem zijn de temperatuurkaarten op 1500 meter hoogte bijna identiek aan de kaart die ons rond 20 februari werd volgeschoteld. en volgens hem zal het dit weekend dan ook 30 graden ah, nee. kouder ah, aanvoelen nee. dan vandaag. Mark, E. putto, hou ja, op. Zondag komt het waarschijnlijk niet boven de nul uit, dus ja. het wordt een ijsdag. Ja, nou ja, ik zal de ja. boodschapper verder met rust laten, maar... nou, Gelukkig, dankjewel. Ja, maar ik dacht ik, ik geef uh, nou, het toch geen. Nou fijn, ja, dank je. Niet ja, alles op ga er vandaag nog ontzettend van genieten. Ja, <laughs> goed zo. Ja, en dan uh, op Twitter worden berichten met nep. Zes keer was dit sneller geen nepnieuws? Dit was geen nepnieuws, nee, het is echt nieuws. Ja, uh, om al na te lezen op Twitter. Okay. Maar er zijn natuurlijk, er is altijd wel nepnieuws. En uh, die berichten worden zes keer sneller gedeeld... dan berichten die wel kloppen. Ook hebben ze een groter bereik dan berichten die wel de waarheid spreken. Dat mailt Science na een analyse van ruim 4,5 miljoen tweets. De geanalyseerde tweets werden tussen 2006 en 2017 verstuurd. En volgens het onderzoek zijn vooral echte accounts... verantwoordelijk voor de verspreiding van nepnieuws. En niet zoals vaak gedacht bots of nep-accounts. Die uh, werden ook onderzocht. En deze blijken nepnieuws en echt nieuws in ongeveer gelijke oh. verdeling te verspreiden. Nou, waarom we nepnieuws sneller delen, dat heeft volgens onderzoekers niet echt één duidelijke reden. Uh, Hoofdonderzoeker zegt dat uh, nepnieuws vaak veel opvallender was dan echt nieuws. En dat kan een reden zijn om het uh, te delen. Uh, en overigens wil ook niet zeggen dat uh, delers van nepnieuws, uh, dat, dat verspreiders van nepnieuws ook altijd dat nepnieuws geloven. Zo wordt hmm. vandaag een tweet van Leon de Winter veel gedeeld. En dan eigenlijk vooral door mensen die niet achter de. Ervan staan. Hij schrijft namelijk autorijden. Uh, verbruikt 30 minder CO2 dan fietsen, echt. Want de fietser moet eten voor zijn calorieën. En dat eten heeft CO2 gekost. Reken uit hoeveel CO2 een belegde boterham gekost heeft. Dus ga niet fietsen, neem de auto als je de aarde wilt afkoelen. Nou, dat vonden heel veel mensen heel opvallend. Dus die deelden die, die tweet. Uh, die namen dat om heel serieus. Maar Leon de Winter, hij is een luisteraar. Hij schrijft naar aanleiding van de aankondiging van zo net om half vier. Zometeen komt mijn tweet over autorijden en fietsen bij NPO Radio 1 aan de orde. Ik ben benieuwd, want dat het gaat om keihard wetenschappelijk onderzoek. 97% van alle fietsers weten dat het onderzoek met 100% tong in cheek klopt. Dus hij geeft eigenlijk ah, zelf ah, al toe dat okay. het uh, ja. een grapje is. Oké, okay, nou in ieder geval opvallend. En het zette ons weer even aan het denken. He? Inderdaad. Ja, precies. Ja. Zeg het Songfestival. Ja, ja, ja. Het staat weer voor de deur. En deze editie van het Eurovisie Songfestival belooft erin te worden. vol oude bekenden. Want behalve Whalen, die natuurlijk alles eerder heeft meegedaan. doen er meer Songfestival mee. Zo heeft Noorwegen dit weekend besloten om voormalig winnaar Alexander Riebak opnieuw af te vaardigen. Hij won in 2009 het festival met dit nummer. All Ja, het was die jongen met die viool. Ach, je kent hem enig. misschien nog wel. Ja, helemaal niet erg als hij nog een keertje komt. Nou ja, dit jaar <laughs> komt hij inderdaad weer. En dan met dit nummer: That's how you write a song. Step one, believe in it. Sing it all day long. Step two, just roll with it. Right side Ja, toch nog een beetje viool, want die houdt er niet echt vast. Dat is een visual effect. Ja, hij gooit ook nog wat weg, snap Hij gooit ik. ook nog wat die weg. Die, die, die, die, ja, een ja, dus het wordt één grote show. Okay, ik weet ja. niet of hij hier weer mee gaat winnen... maar het is natuurlijk niet uniek dat een oud-winnaar... meerdere keren meedoet aan het Festival. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk What's Johnny Logan. Ja, ja, twee nee. keer won hij mm -hmm. voor Ierland. Ja. En dan een heel opvallend bericht van Time Magazine. Want wat doen de meest succesvolle, rijke... en dus vaak ook drukke mensen ter wereld... vlak voordat ze gaan slapen? Wat denk je? kopje thee? Kopje thee. Nee, die heb ik mm. er niet tussen zien staan. Uh, Bill Gates, de rijkste man ter wereld, leest altijd een uur lang een boek voor het slapen gaan, mm -hmm. hoe laat het ook is. Zo leest hij elke week een boek uit en heeft zelfs een lijst van boeken waarvan hij vindt dat we die allemaal moeten lezen. Oprah Winfrey mediteert, Ach, dat doet ja, hij twee natuurlijk. keer per dag, ja, waarvan ja, ja, één ja. keer dus vlak voor het ja. slapen gaan. Mm -hmm. Gwyneth Paltrow zorgt ervoor dat ze helemaal niks eet van acht uur s'avonds tot acht uur En oh, Die andere uren wel? Ja, die andere oh. uren mag gewoon eten mm. wat je wil, denk ik. Mm. En ze beveelt, heel belangrijk, een voet of hoofd. Massage aan voor het slapen gaan. Barack Obama die, uh, heeft toegegeven dat in de tijd dat hij president was, altijd naar de Daily Show keek voordat hij ging slapen. Ja, en dan Mariah Carey. Zij geeft aan minimaal 15 uur per, dag, per nacht te moeten slapen. Wil je kunnen zingen zoals zij doet? Maar daarvoor is het wel nodig om verschillende luchtbevochtigers in de kamer te zetten, zodat er geen droge lucht is. Helpt ook nog tegen keelproblemen. <lacht> Oké, okay, ik ga eens kiezen welke van deze tips ik over hey, Mariah, ga nemen. En de hoofdstukjes. Ja, die Ja, Zeker. Alles na te lezen voor als u nog op een Ideeën, wilt komen op eenvandaag.nl. Zometeen Lara met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Thuis bij Avro en Theoradio Radio 1. Mijn naam is Thijs van der Brink en vandaag ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg.